Goedemorgen. ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal mensen dat tbs krijgt is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Het hart van Nederland is in de cijfers gedoken. In 2013 werd nog 130 keer tbs opgelegd. In 2023 gebeurde dat 370 keer. Daardoor is er inmiddels een wachtlijst. Zo'n 180 mensen wachten op een tbs-behandeling. En dat kan niet, zegt deze advocaat. Een van de oplossingen zou in ieder geval zijn dat rechters op dit moment even of geen tbs meer opleggen... Of in ieder geval een stuk minder tbs opleggen, zodat er in ieder geval een deel van die wachtlijsten kan worden opgelost. Het kabinet wil eerst onderzoeken of er geen mensen onnodig een tbs-plek bezet houden. Bijvoorbeeld mensen die eigenlijk in een zorgkliniek opgevangen zouden moeten worden. Ook wordt er gekeken naar het uitbreiden van het aantal tbs-plekken. Manuela Kemp is overleden. Ze was zangeres en presenteerde radio- en tv-programma's. In december raakte ze ernstig gewond bij een scooterongeluk in Portugal. Sindsdien lag ze in coma. Manuela Kemp was 61 jaar. Er wordt voorlopig niet meer gestaakt in apotheken. Er wordt al maanden actie gevoerd voor meer loon en minder werkdruk. Voor volgende week waren er ook weer stakingen aangekondigd, maar die gaan niet door. Het kabinet heeft onlangs een bemiddelaar aangesteld die eruit gaat proberen te komen. Vakbonden willen hem de kans geven. En Wereldsterren gaan aan het eind van deze maand een benefietconcert geven voor de slachtoffers van de branden in L.A. Deze grote namen zijn erbij. Ja, de Peppers hoorde je en Earthwind Wind Fire. Katy Perry is er ook bij en Billie Eilish. Maar ook Sting, Rod Stewart, Green Day en Gwen Stefani doen mee. Het concert wordt op allerlei streamingsdiensten uitgezonden. Door de natuurbranden in Los Angeles zijn duizenden huizen verwoest. En tot nu toe 27 mensen om het leven gekomen. Heb ik het weer nog. Het is soms nog mistig. Op de meeste plekken in ieder geval bewolkt. Alleen in het zuidoosten kan later de zon doorbreken. En het wordt een graad of vijf vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evelroen van de AWB. Eén file op dit moment nog in Noord-Holland. En die staat op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam.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 Ja, goedemorgen allemaal. Weer bekende stemmen en horen ZFM, ah. Het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Dat die vindt dat weet, hè? Ja. Even geen rust aan de kust, roept die goed, gewoon. Ja. Goedemorgen, al tezaam. Goedemorgen, Hanny. Ja. Goedemorgen, ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen natuurlijk. Lieve onze luisteraars. luisteraars. Ja. ja, ja, ja, ja. Daar zijn we weer. Weer twee weken omgevlogen. En we zijn er weer helemaal klaar voor. En compleet. En helemaal compleet. We zijn er weer met z'n drieën. Ja. Zeker, ja. Want de vorige keer waren jullie nog... Uh, Uitlandig? Ja, ja niet uithuizig, ja. maar uitlandig. Ja, we hebben ja. je verlaten, maar dat is helemaal goed gekomen. Ik weet dat het tijdelijk ja. is. Ja. <laughs> ja, jullie kunnen toch niet lang zonder, maar dat weet ik wel. <laughs> er komen altijd weer terug, ja, hoor. die meiden. Ja, op de baas. Jawel, jawel. Net en, vogels. <laughs> we zijn net vogels. Ja. <laughs> <laughs> terug op een nest. nest. Stel dat je ja. trek vogels. Ja. ja. Maar uh, goed, jullie zijn er weer. Hebben jullie er zin in? Ja, we hebben er zeker yes. zin in. Yes. Ja, want yes. het, het yes. wordt natuurlijk weer een programma. Eigenlijk gekke werk, hè? Heel vol, hè? Echt Behoorlijk vol. Vol, vol, vol, ja. Vol, vol, ja, ja. Vol, ja. We ja. hebben uh, drie gasten vandaag. En uh, onze fans die ons volgen op Facebook... hebben dat natuurlijk al kunnen zien. In het ja. eerste uur uh, komt er een hele lieve dame... die zich inzet voor de wensenambulance. En die komt ons daar het een en ander over vertellen. Mm -hmm. Reuze interessant allemaal om dat te horen. En um, in de tweede uur ontvangen we Fred Roosheart. Ja. Nadat jij de column hebt gedaan, dan komt ja. Fred Roosenhart, Want die is genomineerd, uh, hè? genomineerd ja. voor vanavond. Van van een ja. Ja, van, van de tien, hè? Ja, een ja, van de tien jaar. Voor de. de, de Haarlemmer? Of nee, wat Het Haalems, Haalems Dagblad heeft een persoon van een, het jaar. Persoon, persoon, Dagblad. Ja, uitgezet. Ja. Ja. En vanavond is dan de uitreiking en de bekendmaking wie dat is. En dat doen natuurlijk drie zandvoertuigen. En dan mee. wint hij en dan komt hij de volgende keer weer. Sowieso. Ja, natuurlijk. Ja, die <laughs> blijft vertellen hoor, die Fred. <laughs> dat kan je wel aan hem overlaten. Uh, en in het derde uur, ja, toch iemand waar we toch wel reuze trots op mogen zijn, dat hij onze studio ja. komt bezoeken. Hè? Ja, ja, Maar ja. nou weet ik niet, kom, uh, Hij, hij komt, komt als Ruud? Hij, <coughs> oh, hij als komt dus Ego. niet als Dolly. Oh, niet als Dolly, want Eén Dolly hebben, een is Dolly. zat Dolly in de tent. kunnen Beppe en ik niet aan. Nee, nou <laughs> <laughs> ja, ik denk, ik denk ook al een mens zonder weg niet. <laughs> <laughs> maar Ruud, uh, duw maar uh, beter bekend als Dolly Bellefleur. Zo is dat, ja, die die komt, ja, ja, ja, ja. Derde ja. uur, hè? Ja, hartstikke leuk joh. Nou, echt, ik, ik ben heel blij. Ik ben benieuwd wat onze gasten allemaal voor gezelligheid met zich meebrengen. En nou vind ik wel het mooie dat er natuurlijk twee gasten zijn. Uh, Fred die zich inzet voor de diversiteit en voor alle prides en, en noem alles maar op. Um, voor alle homorechten zeg maar, de gay rights. Ja, ja. En uh, die loopt ook nog wel eens met een rokje aan hè. Ja, uh, uh, Fred, de meeste dan wel met een en met een Schotse rok. Ja. Maar toch. En, en, en Ruud is ook regenboog en, activist. Die ja, is, nou, uh, precies. Dus dat wou dat ik toe. zeggen. Ja. Dus ik heb eigenlijk... Jullie weten allemaal, lieve luisteraars... dat wij altijd starten met een vrouwspersoonnummer. Maar vandaag heb ik een heel klein zijstapje gedaan. We gaan luisteren naar de meneer... naar een meneer die zingt over het vrouw zijn. Nou, ik, het is een heel lollig nummer. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Maar ik denk we dat het voor ons een goed antwoord is... op al die mannen die zich als vrouw presenteren. Gaan wij eens eventjes een man horen. <lacht> Laten horen. Hoe dat volgens hem is. Ja, hoe ja, dat volgens ja, hem ja. is. Nou, het is echt heel, heel lollig. Dus uh, we gaan het programma beginnen. Weer aftrappen met een vrouwennummer. Maar dit keer door een man. Jeroen van Merwijk, lieve mensen. Komt hij. Ik ben een vrouw Ik ben een vrouw Ik ben een man van 0.0 Ik ben de vlees geworden vrouw Ik ben de hele dag met van die vrouwen dingetjes in touw Ik ben een vrouw Ik ben een vrouw Ik ben een vrouw Ik heb de haren van een vrouw Ik heb de gebaren van een vrouw Ik in jaren naar mijn navel zitten staren Als een vrouw ik drink geen bier, ik rook geen zware check. Ik ben een zoete kal. Ik ben een vrouw, ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw. Ik spreek Frans. Ik hou van dans. Ik schrijf gedichten, ik kan koken. Ik lees Russische romans. Tussen mijn lichaam en mijn geest ben ik op zoek naar een balans. Ik ben een vrouw, ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw. In mijn douchecel heb ik shampoo staan voor dof en futloos haar. <tie> ik heb geen verstand van auto's, ik vind actiefilms raar. Ik heb Margriet de Moor gelezen en Simone de Beauvoir. Ik ben een vrouw, ik ben een vrouw, ik ben een vrouw. En zo eens per half jaar, dan zit mijn vrouw zijn mij tot hier. Dan zou ik een klootzak willen zijn en zuipen als een tempelier. En liedjes willen zingen met een stem als schuurpapier. Aan elke vingerkoot van elke hand een neger in of vier. Wezenloos de beest uitvangen als een stamboekstier. Maar ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw in het kwadraat. Ik ben het summum van een vrouw. Ik vind Jessica vet niks aan en Monty Python vind ik flauw. Kan me zelfs soms net zo horen praten als een vrouw. Doe een das om, lieve schat, want anders vat je straks nog kou. Ik ben vrouwen dan alle Vrouwen vrouw, dan alle alle alle Vrouwen dan alle Vrouwen vrouw. Ja, ja, Jeroen van Meerwijk. Maar herkennen, herkennen, herkennen we dit vrouw. toch, hè? Ja, het is. Een... <laughs> Ze heeft heel hard te lachen. Vooral van dat futloze haar. Ja, dat ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat is toch prachtig geanalyseerd ja. van die man, hè? Ja, ja, ja geweldig. Hoe, hoe zal die hebben zitten opletten hoe, hoe een vrouw doet? En, en, en dan moet je daar ook nog een liedje van maken. En, geweldig. Ja, ja, ja, echt heel leuk, heel leuk. Ik heb nog een drumles gehad van zijn broer. Oh ja? Ja, werkelijk. Een waanzinnige oh. goede drummer. Oké. Okay. Leuk, hè? Ja, ja, ja, ja. Bijzonder, joh. Ja. Nou ja, daar heb je toch wel goed opgelet bij hem als jij ja. zegt. Uh, ja. ja. ja. Ik begrijp nu dat wij vrouwen. dat wij. Uh, dat, dat ze ons wel goed hebben geobserveerd. Heeft, heeft jou ook gezien. <lacht> <lacht> ja, ik vrees, ja, heb jij kutloos haar? Ik vrees van wel. <lacht> Vanwege dat haar, inderdaad. Zit er ook zo'n navel te staren. <lacht> ja. Hé, hey jongens, we zitten wel te lachen. Of meisjes bedoel ik eigenlijk. Ja. We zitten wel te lachen. Maar het is natuurlijk eigenlijk een hele vreselijke dag vandaag. Hè? Met het nieuws dag. wat ons bereikte. Ja, ik snap wat je over bedoelt. Over Manuela, Manuela Camp. Kemp. Ja. Ja. Ja, ja, dat is toch wel een groot verlies voor, uh, ja, voor Nederland. Ja, niet dat ze nog zo in Nederland actief was. Maar... We hebben toch heel veel uh, dingen van haar gezien ja. nou, en gehoord. Dat is een en, heel maar, leuk mee. mens. Ja, heel creatief. bijzondere vrouw. Echt. En een, ja. mooie vrouw. een mooie vrouw. En, en, ja. ja. Lief. En, Vrienden van Amstel herinner ik me haar ja. vooral. Ja, ja. ja Markante ja, ja, ja. rol. En dan rij je ja. op je scootertje in Portugal en dan ja. gaat het mis. En dan, uh, is, het klaar? is het klaar? 61, 61 60, jongens. Ja. Ja. Jongen, jongen. ja, waar gaat het over? Ja. Nou. Ja. Wisten jullie trouwens dat ze ook zangeres was? Want we weten wel dat ze actrice en presentatrice was. Maar... Ze heeft ook een x-aantal prachtige nummers uh, uitgebracht. Mm -hmm. Ik heb er eentje voor jullie meegenomen. Zal ik ja? hem draaien? Ja, graag. Ja. Ja. Ja. Ter herinnering ja. aan Manuela. Ja, ja even, even een ode aan Manuela... en een eerbetoon vanuit uh, Zandvoort. Een prachtig nummer, Manuela Kemp... met Geef je hand. Geef je hand. Ga met me mee. Stap... Voor stap, voor tref, recht vooruit door het vuur van de brand. Geef je hand. Elke dag wat dichterbij. geef je hand. De nacht, waarin de maan schatig lacht Want een nieuwe liefde vraagt Droog je tranen in de wind Voor een warme dag begint Voor de zon opgaat Geef je hand Ik hou je beet Tot het heen. Je vergeet Ik hou je vast Tot het eind Waar verdriet dan toch verdwijnt Geef je hand Manuela Kemp en wij wensen natuurlijk een ieder die haar lief had. Wensen we enorm veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies te verwerken en een plaats te geven. En we bedanken Manuela voor alles wat ze ons gebracht heeft. We gaan gauw door met een volgend nummer. Uh, Don't Let Me Be Misunderstood van Santa Ismeralda. Ja, het is zo'n lekker nummer. Dat loont, don't let me be misunderstood, Maar uh, ja, begrijp me niet verkeerd. Maar ik, ik heb een nummer meegenomen. Dat duurt elf minuten. Vinden jullie dat ook niet een beetje overdreven? Hè? Nou. Als, je, als ze je dan nog niet willen begrijpen. Door ja, nee, dan houden we het op. op. Laten we er maar mee ha, ophouden. Maar ja, ja, ja. Op. Weet je, ik heb, ik heb een veel beter idee. We gaan eens kijken wat, uh, wat het weer ons gaat brengen. Ik ja, nou. denk 40. Goten. Oh, oh, oh, dan moet ik die wel even afzetten natuurlijk. Dan draai ik hem toch nog door. Hè, wat ben ik nou allemaal weer aan het klooien? De groot, zet die plaat op. Kan je dat nog? Nee, ik moet geen plaat, ik moet het weerbericht <laughs> hebben. <laughs> zeg nou maar gewoon 40 tinten grijs, dan zijn we er. 20, 20 tinten. Oh, ja, ja, ja, ja. Nou, daar is hij. Ik weerbericht. Nou, Beppie, kom het maar door is, met het weer. Het is zoals wij allemaal. Uh, waar kunnen nemen. Overwegend grijs en bewolkt. Maar mogelijk breekt in het uiterste oh, oh, oh. zuidoosten van ons land vanmiddag de zon even door. En verder komt er nevel en vooral dichte mist voor die regionaal hardnekkig blijft hangen. De temperatuur ligt rond de 2 graden in het zuidoosten. Kan het, het echter de hele dag blijven vriezen? Vanavond en vannacht breidt de mist zich weer uit en gaat het overal licht vriezen. Morgen lost de mist dan weer op en lage bewolking neemt dan over. En in de loop van de dag breekt in de middag de zon door, wellicht waarschijnlijk bij ons aan zee. En bij een zwakke oostenwind liggen de maxima rond de 4 graden. Zondag. Wordt er voorspeld dat er volop zon is, ook in de tweede weekendag begint de uitgebreide schaal met temperatuur onder het vriespunt. Dan lijkt het dus weer wat helder te worden, zoals wij dan noemen krakend helder, vorst en zon. Het is aanhoudend droog en ook in de nieuwe week wordt het weerbeeld in onze regio bepaald door het standvastige hoge drukgebieden. Ja, we krijgen altijd veel les tijdens het weer. Het blijft zo goed als droog en met weinig wind ook zeer rustig. Aan de temperatuur verandert weinig. Maar halverwege de nieuwe week neemt de kans op nachtvorst wel iets af. Dat zijn de voorspellingen tot nu toe. Verder gewoon maar lekker naar buiten kijken. Zo is het. Zo is dat. Uh, dankjewel voor dit weerbericht. We gaan nog even naar één liedje luisteren. En dan uh, gaan we straks gezellig even babbelen met Shannon. Die inmiddels is aangeschoven aan onze tafel. En uh, we gaan luisteren naar Cat Stevens met Morning Has Broken.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 Sweet the rains, new fall sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweet. All water, sprung in completeness Where his feet pass. Mine is the sun in In onze studio is binnenkomen lopen door ons uitgenodigd. Shannon IJsseling, medewerkster van de Wensen ambulance Noord-Holland. Ja. Um, als zo'n zo uitnodiging uitgaat, ga ik me natuurlijk inlezen. Want dan wil ik er alles van weten. En we hebben haar bereid gevonden daar allemaal antwoorden op te gaan geven. Want aanvankelijk dacht ik dat... De Ambulanswens een grote landelijke organisatie was. Die sinds 2007 bestaat. Dat is ook zo. Maar er is een afscheiding gekomen met een werkelijke vrijwilligersorganisatie. En die heet De Wensen ambulance En bij ons heet die Noord-Holland. Maar hij is in meerdere provincies, heb ik begrepen. Hè? Klopt. Ja, zeker. Ook bijvoorbeeld in, in Gelderland of in uh, Utrecht. Daar heb je ook. Uh, allemaal wensenambulances. Ja. Het ja. is een vrijwilligersorganisatie hier in Noord-Holland. Hoeveel vrijwilligers werken daar nou aan mee? Uh, op dit moment hebben wij zo'n 150 uh, vrijwilligers. Wat dan is afgesplitst uh, op ongeveer 50 chauffeurs. Uh, 75 verpleegkundigen. Allemaal big uh, geregistreerd. En daarnaast hebben we nog zo'n 25 uh, ja, vrijwilligers, uh, waaronder ik zelf... Uh, ja, die zijn ingedeeld eigenlijk bij verschillende werkgroepen. Uh. Ja, en zo'n werkgroep. Want uiteindelijk, uh, ik heb er zelf vorig jaar mee voor het eerst echt mee te maken gehad. Toen mijn oudste vriendin uh, niet lang meer te leven had. En nog één wens had. Ze wilde naar de camping waar ze altijd zo gelukkig met haar man was geweest. Dat was de regio Zeist. En binnen drie dagen was ze daar ook. Ja. Daar hadden alle andere campinggasten een, in de kantine een groot ontvangst geregeld. Nou, ik heb daar films en foto's van gezien. Zeer indrukwekkend. En later is, uh, heeft ze rustig haar ogen dicht gedaan. Maar ik begreep dat dat dus ook heel snel gerealiseerd kan worden, zo'n wens. Zeker. We hebben soms ook <coughs> nog uh, wensen die bijvoorbeeld uh, nou ja, vanavond worden aangevraagd, die morgenochtend gereden worden. Werkelijk. Ja, dat gebeurt, uh, ja, dat gebeurt zeker. Um, over het algemeen wordt het wel iets verder van tevoren uh, gepland. Ja. Ja. En we hebben ook wel eens andersom, hè, dat er bijvoorbeeld uh, uit mijn hoofd zou er vandaag een wens plaatsvinden. En uiteindelijk is die naar voren gehaald, naar vorige week. Omdat de patiënt gewoon, uh, ja, die ging heel snel achteruit. Ja. En dat bleek ook omdat uh, mevrouw de volgende dag ook uh, ja, overleden was. Overleden was. Ja. Zo'n wens, ambulance. hoeveel hebben we er hier in Noord-Holland? Uh, van Noord-Holland, de... wij zelf de... hebben er nu uh, vier. En ja? de vijfde die is uh, onderweg, uh, noemen we dat. <laughs> nou, het is dan een vrijwilligersorganisatie. Vraag je natuurlijk gewoon meteen af: waar komt het geld vandaan? Ja, gelukkig zijn er heel veel uh, lieve mensen, veel donateurs. Ja. Maar ook bedrijven uh, die ons natuurlijk sponsoren. Sponsoren. We hebben daarnaast uh, proberen wat uh, inkomsten te genereren uit een loterij. Okay. Voor 9 euro per kwartaal kun je een lot kopen. Um, leuke prijsjes winnen. En daarnaast uh, ja, bedrijven zei ik dat al? Nee, ja, acties ja, ik wilde ik Er worden ook veel acties uh, opgezet. En zo, zo n, zo n, legaten misschien? Oh, sorry, zit ik er dus zelf uit. En legaten misschien, is dat ook mogelijk bij jullie? Uh, ja. Ja, toch? Ja. Ja, ja, ja. Heel veel mensen denken daar niet aan. Maar je kunt natuurlijk, als je zo'n zo zo organisatie zoals die van jullie... Uh, daar kun je ook je geld aan nalaten. Ja, hè? zeker. Ja, ja, ja, daar hebben we ook in een... Erfenis. een uh, op onze website ook via uh, toegift.nl. Hartstikke goed. Shannon, hoeveel ritten maken jullie? Ja, in ieder geval afgelopen jaar zijn het er meer dan uh, 400 geweest. Jo. Uh, dat is een, een groei hoor, want in 2021 waren dat er ongeveer 100. Uh, ja, tot die tijd waren we ook eigenlijk vooral gericht op uh, Amsterdam zelf. Mm -hmm. En inmiddels is dat dus uitgebreid naar uh, Noord-Holland. En uh, ja, dat merk je. Dat merk je. 400, dus eigenlijk elke dag iemand als je het zo even gemiddeld neemt. Ja, klopt. Dat ja. zeker. Um, en zo'n ambulance, hoe is die ingericht? Ja, ik vind hem zelf heel uh, sfeervol en gezellig. Het is niet zo'n uh, steriele ja, bus waar je in ligt. De binnenkant is gewoon mooi gemaakt. Je ziet de gracht van Amsterdam. Dus, ja, dat ziet er, ja en we hebben eigen uh, uh, boksen. Dus de mensen kunnen ook hun eigen muziek meenemen als ze dat willen. Mooi. Dus het geeft toch een wat... Uh, ja. En ik hoorde je het snel zeggen. De verpleegkundigen zijn allemaal big geregistreerd. Want er komt natuurlijk iemand aan boord die zorg heeft. Ja. En dat zal ook allemaal nog aanwezig zijn in zo'n ambulance. Ja, vaak wel. Ja. Um, op zich is het dan een rit ergens naartoe. Wat zijn nou de meest voorkomende wensen van mensen... die afscheid gaan nemen van dit leven? Ja, Het is toch vaak in gezelschap uiteraard van alle familieleden... Um... Vaak naar het strand. Vaak hier in het gaan de familieleden ook. mee in de ambulance? Ja, we hebben plek voor drie. joh! Ja, soms zelfs vier. Uh, ja, dat is dus ook mogelijk. En, en, en wat zijn, waar, waar gaan ze dan zo graag nog even naartoe? Ja, vaak nog even naar het strand. Ja. Of nog even de zee zien. nog even de lucht uh, een beetje opsnuiven. Kunnen jullie ver op het strand komen? Of is dat boulevard? Nee, we kunnen zeker op het strand komen. Want we hebben ook een, uh, een strandbrancaar. En een strandrolstoel. Dus jo. dat is, uh, ja zeker. Dus daar kunnen ze gewoon best wel. Uh, ja, redelijk eenvoudig komen. Redelijk eenvoudig komen. Ja. En uh, gaan ze ook nog wel eens de zee op? Of überhaupt? Ja, klopt. We hebben een, ook een samenwerking met de stichting Vaarwens. Uh -huh. En nou ja, daarmee gaan ze dus. Uh, het vervoer wordt dan geregeld uh, door, door ons. En op dat moment, onze vrijwilligers gaan natuurlijk mee voor de zorg uh, voor de patiënt. En uh, ja, de Vaarwens, uh, die vaart heerlijk over het water. En uh, ja, dat, is ook echt wel, uh, dat komt ook heel vaak voor. Het moet een hele strakke organisatie zijn nou. als je vandaag, eh, vrijwilligers, als je vandaag een oproep, een vraag krijgt om er morgen al te kunnen uh, ja. doen. Zeker. Ja. Wat de coördinatie dus, zegt, dat je ja, het wat, allemaal bij elkaar moet brengen. Ja, ja. ja we hebben ook een heel uh, ja, mooi toegewijd uh, team die ook echt de wenscoördinatie op zich neemt. En die weten gewoon altijd heel snel uh, te schakelen. En uh, dan, dan, dan hoorde ik jou zeggen, er zijn uh, zo'n 50 chauffeurs. Zijn dat uh, chauffeurs die op allerlei voertuigen hebben gereden? Of? Nee, in principe uh, zijn dat, uh, nou niet in principe. Uh, we hebben ervoor gekozen om die alleen van de hulpdiensten. Dus al werkzaam of werkzaam geweest, uh, ambulance, brandweer, politie. Oké, okay. want ja, die zijn dan uh, voorbereid op hoe zo'n rit in zijn werk gaat. Ja, dat. En uh, ze zijn toch ook wat meer getraind. Uh, he, ja, natuurlijk. dat. En ja. natuurlijk ook bekend met, ja, mocht er iets gebeuren onderweg. Ja, ja. ja, ja. daar kan de ene chauffeur natuurlijk anders op reageren uh, ja, ja. dan de ander. En dan ja. is het prettig dat ze die achtergrond wel uh, ja. hebben natuurlijk. Mm -hmm. Jij bent coördinator. Waar zit het hoofdkwartier van deze Wensen Ikzelf ben geen uh, coördinator. Okay. Ik werk bij de, uh, vrijwilliger, de werkgroep Vrijwilligerszaken. Ja. En uh, ja, we hebben een uh, hele mooie post, zoals we dat noemen. Dat is in Beverwijk. Ja. Dat is een, uh, ja, een grote loods eigenlijk waar we bij inzitten bij uh, Zaanbevervloeren. Uh -huh. En daar hebben wij dan mooi een eigen, zeg maar, ja, mooie ruimte woord, waar zeg. alle ambulances staan. Waar oh. we een vergaderzaal Pff. waar de trainingen worden gegeven. Zo, zo. dat is ja. mooi zeg. Ja, zeker, ja. En jij bent medewerker. En wat houdt jouw werk in? Ja, bij uh, vrijwilligers, bij vrijwilligerszaken houden we ons vooral gewoon echt bezig met alles rondom alle vrijwilligers. Dus of dat nou gaat om uh, trainingen of om uh, uh, feestjes. Op dit moment zijn we een leuke feest aan het organiseren voor onze vrijwilligers. Altijd belangrijk. Zeker. Ja. Uh, de sollicitaties komen bij ons ook uh, binnen. Dus ja, echt eigenlijk alles rondom de ja, gang van zaken van de vrijwilligers. Ik denk dat, het, um, dat je... Dat je goed in je lijf moet zitten, goed in je vel moet zitten, om zo'n rit te maken. Het is toch een emotionele rit. Ja. Voor alle betrokkenen. Zeker, ja. Hoe, hoe gaat dat met de vrijwilligers? De, de, de patiënt is weer naar huis of naar het verzorgingstehuis gebracht. De familie is weer weg. Hoe gaat het verder dan met de mensen die die dag met de uh, patiënt zijn opgetrokken? Maar ja, nou in principe is het dus zo. Uh, ze beginnen gezamenlijk in Beverwijk. Vanuit daar gaan ze de patiënt uh, halen en inderdaad brengen. Dus zij gaan ook gezamenlijk terug. Dus is er ook altijd uh, voldoende tijd eigenlijk om uh, ja, de rit te evalueren. En uh, sinds kort maken we ook gebruik van een evaluatieformulier. Wat we toch gewoon goed in de gaten kunnen houden of alles goed geregeld was en of de, hoe de samenwerking is verlopen. En ja. Uh, yeah. Hoe ze het hebben, een plek hebben ja, gegeven precies. allemaal. Ja, ja. Heel bijzonder. Zeker. Ja. Ben je zelf wel eens in de ambulance gestapt om te kijken hoe dat gaat? Zeker. Ik ben een dag meegeweest in oktober. Oké. Okay. Uh, uh, ja, ik ben natuurlijk zelf niet medisch onderlegd. Dus echt als, als ja, bijrijder eigenlijk. Getuige. Ja, ik vond het echt een hele mooie, uh, mooie ervaring. Wat is je er <tus> meest van bijgebleven? Uh, het feit dat je heel snel wordt opgenomen in de familie. Terwijl ja. je ze eigenlijk helemaal niet kent. En ja, binnen een half uur, ja, in dit geval dan, hè, waren de mensen al helemaal herinneringen aan het ophalen over vroeger. En ja, dan zit je daar toch bij. En ik, ja. Hm. Ik vind dat toch bijzonder. Gek is dat het in de laatste levensfase echt om het echt hier is. Er ja. gaat heel veel af. Nou, en dan zie wat... je gewoon echt wat er uiteindelijk toe doet in het leven. En dat is toch, uh, ja. Hebben jullie nog steeds behoefte aan vrijwilligers op zich? Altijd. We hebben... Altijd. Altijd. En wat is dan de weg als je zegt van nou ja, ik ben verpleegkundige, ik ben nu met pensioen, ik heb mijn bigregistratie nog. Wat is de weg om jullie te vinden? Uh, de website met de name. Website. Dat is uh, www.wensenambulance.nl. Mm -hmm. Maar ook via de socials, Facebook, Instagram. En uh, op de website staat ook een uh, actuele vacatures. Oké, okay, uh, want er zijn ook actuele vacatures. Ja. En dat geldt dan natuurlijk ook voor mensen die graag bij willen dragen hieraan. Dat, ja. dat, die informatie vind je ook allemaal op de website. Ja. Wat zou je ons willen vragen nu? Ik zou willen vragen aan, aan jullie en aan de luisteraars uh, natuurlijk... Um, Ken je of ben je iemand die uh, ja, terminaal ziek is, chronisch ziek is, niet lang meer te leven heeft en uh, vooral liggend vervoerd moet worden? Weet ons alsjeblieft uh, te vinden, want uh, we staan voor jullie klaar. Bijzonder. Je zegt. Ik hoor je zeggen, die vooral liggend vervoerd moet worden. Ja, dat, dat is de criteria. Bij ons moet je wel uh, ja, op de brancard. Uh, op de brancard, ja. ja. ja. Niet, je wordt niet zittend rondgereden nee. op de brancard. Nee, okay. het kan wel zo zijn hè, dat als we eraan komen... dat uh, nou ja, de patiënt wel gewoon in staat is om een klein stukje te lopen... of in de rolstoel te zitten. Ja. Dus dat kan allemaal. Maar, maar de criteria het is dat het vervoer. Het ja. Ja. Ja. criteria is natuurlijk het ja. vervoer. Ik vind het uh, heel bijzonder wat jullie allemaal doen. Vier uh, ambulances die hier in ons... en wat is Noord-Holland? Van, van waar tot waar houdt Noord-Holland in? Um, ja, dat vind ik een goede <laughs> vraag. Noord dus gewoon Noord-Holland? Ik zelf ook. Eigenlijk wel tot aan de grens, ja. Tot aan de grens. Je hebt ook ja. wel eens een grens. <laughs> ja, het is, dat is lastig Hoort Bij, bij Noord-Holland horen de eilanden, denk ik, bijvoorbeeld. Oh, zo, ja, zeker. Ja, absoluut. Oh, is ja. dat zo? Gaat ja, tenminste, we gaan vaak... Uh, het is zo dat... De mensen die in Noord-Holland wonen, die kunnen ons eigenlijk benaderen. Ja? Um, en de wensen ja, die gaan overal naartoe. Dat we, daar zit geen grens aan. Oh, wacht even. Ja, je mag wel vanuit Noord-Holland naar Utrecht of zo, denk ik. Zeker. Of, of als ja. je zegt, ik wil nog ja, een hoor, fly eten. in. Limburg, ja. Uh, ja. ja. Oké, okay, Wensen ja. wens Ambulance ja. Noord-Holland is gewoon voor bewoners van Noord-Holland... maar gaat ja. door het hele land. Juist. Ja. Ja. Ja. Ook als je naar Maastricht wil. Zeker, ja. Jo, het is ja. echt ongelooflijk. Uh, ongelooflijke organisatie, heel bijzonder. Ja. Hebben jullie vandaag ja. ritten? Uh, ja, twee. In de mist? Ja. Ja, dat kan je treffen. Dat ja, dat, je dat, natuurlijk dat. Niet, uh, nou, dat hebben nee. we dus een, een paar dagen geleden gehad. Dat was een, uh, uh, ja, een patiënt die nog graag wilde varen. Dus in uh, uh, samenwerking met de vaarwens. Ja. Nou, mensen waren klaar om te gaan en de, nou, de, de, het water op te gaan. Ja, het was het mistig. Nou, toch nog Echt? even wachten, nog even aankijken. En uiteindelijk, ja, helaas. Uh, af moeten zeggen. Af moeten zeggen ja. Maar wel uh, aangeboden om, uh, ja, zover het lukt, uh, om deze wens nog uh, te realiseren op een ja. ander tijdstip. Ja. Ja, ja, ja. ja, daar ben je allemaal ja. maar afhankelijk van als ja. je dingen buiten hebt. Hè, ja. Kun je ook dingen binnen wensen? Ja. In een theater, in ja. een film. Ja, ja en musicals oh. uh, gaan we ook wel eens naartoe. Jo! Ja, uh, voetbalwedstrijden. Oh ja, ja dat, dat zijn er ook. Ja, dat uh, zijn natuurlijk uh, ook mensen die dat graag. Het uh, ja, leukste vond ik zelf een. Uh, ja, dat was een, een opa. En die had als wens om met zijn uh, kind nog naar een uh, voetbalwedstrijd te gaan. Nou was opa voor Feyenoord. en het. Voor de tegenpartij. Precies. Oh en mijn kleinzoon God. was voor Ajax. Hoe was dat op de terugweg? Ja, dat weet ik niet zo goed. Maar ik vond het ja. erg leuk, want ik ben zo voor Ajax. Dus ik vond het helemaal grappig. Het Hopelijk kunnen. hadden ze gelijk spel. Hoe bedenk je het? Ja, ja, ja, ja. Heel bijzonder. ja. Hey, en, en als mensen zeggen van, verdorie, ja, ik, ik, dit trekt mij wel. Ik zou ook wel vrijwilliger willen worden. Ik zou me wel aan willen sluiten. Hoe kunnen ze jullie vinden? Ja, via de website. Uh, Gewoon via steeds. de website. Ja. Daar en staan ook er is, de vacatures op. Een, of een open kan. Ja. een open sollicitatie kan het ja. ook altijd. En even een ja. mailtje naar uh, vrijwilligerszaken. Ja. Uh, ja. Uh, ja. Ja. Komt dat zeker goed? Ik begrijp dat jullie uh, ook samenwerken met de Stichting Vaarwens... Zijn er nog meer instanties die jullie te hulp schieten? Zeker, absoluut. Uh, en dan met name de uh, brandweer. De brandweer? Ja. ja. We hebben ook de mensen waar ik zelf mee was. Uh, dat was in Amsterdam, vier hoog. Geen lift. Uh, ja, mevrouw kon natuurlijk niet met de trap dat moest door de raam. Ja, toen kwam de brandweer. En, uh, nou, met, met, de, met de hijsbak. Met de gezicht. En mevrouw had hoogtevrees. Maar, uh, oh, jeetje, ach, wat waren arme mens. Ja, ja. ja. maar ze ach, was ons. heel blij dat ze dat gedaan hebben. Ja. Ja. Uh, toch nog even uitgevlogen. Ja, oh. letterlijk. Ja. Ja. Ja. Dat had ze ook <laughs> nog eventjes overwonnen op het uh, laatste moment. Oh, en dan zijn jullie met: uh, jij bent dus een van degenen die in het, uh, ja, het organiseren team zit. Uh, dan komt er zo'n wens binnen. Die gaat naar de coördinator. En die verdeelt dan wie alles op poten moet zetten. Uh, ja, dat gaat eigenlijk allemaal middels... Uh, het komt binnen in de inbox van de wenscoördinatie. Mm. Nou, degene die dat oppakt, uh, pakt dat op. Um, vervolgens wordt er contact opgenomen uh, met de wensvrager. Of dat nou de patiënt zelf is of een familielid. Wordt het een en ander doorgesproken. En dan is er vervolgens altijd uh, contact met een uh, behandelend arts. Om okay, te kijken welke, welke zorg ja. nodig is en wat nou alles. Um. Dat is ook belangrijk. Ja. Jo. En dan kunnen jullie die zorg geven. Ja, ja. Met de aanwezige verpleegkundigen. Ja. Heb je nog een, uh, een hele geinige herinnering? Uh, ik vind het op deze sombere dag. Ja. Nou, ik vond die van net wel heel erg leuk. Ja. ja, ja. De voetbalwedstrijd. ja. Ik denk dat die ja. de ja, ik het goed is. Ik even moeten bewaren eigenlijk. Die hopelijk in 1-1 is geëindigd. Ja. Ik heb. Op, over het algemeen denken we bij wensenambulance aan iemand die hier niet lang meer is. Ja. Maar uh, komt het ook, kan je het ook aanvragen als je bijvoorbeeld uh, chronisch ziek bent en nooit meer ergens komt. Zeker. Ja, maar nog wel... een. Ja. Oké. Okay. Ja. En dat is eigenlijk wat nog minder uh, bekend ook is. Ja. Dus vaak is het toch met de mensen die nog uh, ja, tegen het levenseinde aan zitten. Ja. Um, dus nee, zeker. Als je chronisch ziek bent en je bent er zo lang nergens meer geweest... mag je jullie ook contact opnemen. Absoluut. En dat kun je doen bij www.wensenambulance.nl. Of is het wensenambulance zonder die punt? Wensenambulance.nl staat hier. Hè? Dus ik denk dat die door moet lopen. Nee, wensenambulance.nl. oké. Okay. Ja. Dus lieve mensen, um, als u een wens heeft, iemand weet die een wens heeft. Die hier niet lang meer is of al heel lang de deur niet uit is geweest. Schroom niet, want er staat een geweldige organisatie klaar. En zo zie je maar waar mensen toe in staat zijn. Ja. En allemaal vrijwilligers. Ja, Er zijn gelukkig nog heel veel goede uh, mensen in deze... Die dit nog een beetje verrotte wereld. Ja ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. Dan ga ik ook jou ja. bedanken dat je ons dit allemaal uh, hebt willen ja. toelichten. En ik uh, jullie... Uh... Ja, heel erg bedankt dat ik hier uh, mocht zijn. Ik wens je heel erg veel succes. En je bent altijd welkom als er iets nieuws te melden is. Ja. Om ons dat ja. te vertellen. Want we gaan jullie vanaf nu volgen. Leuk. Ik heb begrepen, ook op Facebook zijn jullie goed te volgen. Ja. Um, nou, mensen die denken van... ik wil toch nog wel eens donateur van iets worden. Dit is hem, hè? Zeker. Ja. Ja, ja. ja En als je goed doneert, dan uh, is het ook nog aftrekbaar van de belasting. Oh, ja, dus, want het oh. is stichtingwensen nou, aan dus ja, ja, ja, precies. Ja. Dus, uh, Goeie toevoeging. Het <laughs> is ook belangrijk uh, voor een heleboel mensen om goede aftrek, aftrekposten te creëren. Dus dit is er dan weer een hele mooie voor. Hè? Absoluut. Ja. Ja. Daar varen jullie wel bij met de vaarwensen. Ja. Ja. <laughs> nou, heel veel dank en ja. uh, nog heel veel uh, mooie ervaringen. Ja. Dank je wel. Dank je wel, meisje. Nou, wij gaan door even met de muziekje. Apple Knockers Flophouse van QB and the Blizzards. Ook weer zo'n zo oudje lekker.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 Ja, ja. Je bent niet hip, zegt Patricia Pai. Hoe vind je dat? dat? Dat is een oudje, hè? Nou. Goeie merakel, zeg. Bedoel je, Patricia kan... Pai is een oudje? Of bedoel je de hip? Beide. Oh. Uh, je bent niet hip, is een oudje. Dat, uh, het plaatje, maar Patricia Pai is Zelf, ook, ook een hip, oudje. In. Zelfs het woord hip is al uh, oud. Is hip, hip is, is oud, oud. Ja. Ja. ja. Ja, dat is ja. niet hip meer. Nee, nee. dat is niet hip Als je hip meer. zegt, nou, dan ben je verdacht, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ja. Echt wel, echt wel. Ja. Wat zeggen ze nu? Vet is ook al uit, hè? Vet is vet ook al weer vet uit. Vet is al uit. Oh jeetje, ja. ik heb het al nooit gebruikt ja. namelijk. Weet jij het? <laughs> nee, ben er niet in thuis. Het <laughs> is doop. Het is doop. Oh ja, dat is het wel, denk ik. Ja, het is doop. Ja, ja. Waar hebben we zin in? We kunnen best nog wel een paar nummertjes draaien, denk ik. Ja. Of heb, het... jij, heb jij je nieuwtje nou, te melden? Ik heb, uh, Want dat eigenlijk uh, is dat jouw uurtje met nieuwtjes. Ja, he? hoeft niet per ja. se. maar. Oh, het is op zich niet zulke mooi nieuws. Echter. Twee zandvoorters van 35 en 39 jaar... Ja, dat zijn toch geen kinderen meer... Hè, worden ervan beschuldigd in juli 2022 graven te hebben vernield... Ach. op de algemene begraafplaats Noorderduin in onze badplaats. Ja. De twee moeten zich voor de rechter verantwoorden... voor de grafschennis. De vermoedelijke daders werden op camerabeelden vastgelegd. De twee dertigers zouden in de late avond van 19 juli 2022... een hek van de begraafplaats aan de Tollenstraat over te zijn geklommen. Dat is op zich natuurlijk al een avontuur, want die hekken hebben punten... En van vijf graven werden die avond of die nacht de stenen omver getrokken En dat vertelt Ilse van der Meer. En zij is gemeentelijk teammanager begraafplaatsen voor Haarlem en Zandvoort. Ook werd er een plantenbak gesloopt. Nou, Bijzonder flauw, natuurlijk heel vreemd vandalisme... De baldadigheid zorgde voor onrust in onze badplaats. Want veel nabestaanden van Zandvoorters... die hun laatste rustplaats aan de Tonnenstraat hebben gevonden... gingen die ochtend na de gebeurtenissen met vrees in hun lijf... naar de begraafplaats. De schrik was groot. Um, uiteindelijk is, uh, komt het, uh, uh, die zaak nu pas voor. Want zoiets kan absoluut niet op een heilige plek. Ik denk, toen het was gebeurd, dachten we toch aan jongelui. Vandalisme. Maar dit zijn dus twee uh, volwassen mannen. De Zandvoortse wethouder Martijn Hendrik van Jong Zandvoort... die nu geen wethouder meer is... Die kwam te vergeefs naar de rechtbank om de zitting bij te wonen. Want toen de vermielingen uh, waren gepleegd, deed hij de aangifte. Maar de zaak moet dus nog voorkomen. De Vandalen hebben hun best moeten doen om op die begraafplaats te komen, zoals ik al zei. Want ze zijn over een hooghek met punten geklommen. Wat bezielt je. Zandvoorter van 35 en 39, de zaak komt eerdaags voor. Dus geen leuk nieuws. Heel nee, fijn dat nee, ze in nee. de kraag zijn gevat. Ja. En daar zijn die camerabeelden dan natuurlijk uh, uitstekend heel voor. Ja, heel behulpzaam. Ja. Anders ja. kom je er nooit achter. En dan krijgt nee. altijd een bepaalde categorie de schuld. Ja. En uh, dat was dan, we, dan dan dachten, zie... we dachten aan een jonge lui Ja, zie je maar hè. Ja. Zie je maar. Ja, nee, maar de, die, die mannen moeten het voorbeeld zijn, zogenaamd. Zogenaamd ja. Ja, ja. Dank je wel voor dit nieuwsbericht. Yes. En uh, we gaan meteen ook door naar jouw sidekick liedje. En jij hebt deze keer gekozen voor Fire and Rain van James Taylor. Ja. Uh, heb je daar uh, een verhaal bij? I, I, I always thought I'd see you again. En dit um, is ja. een zeer triviale reden deze week, meisjes. Ik ben bij mijn zusje in Frankrijk geweest. Die in de ja. middle of nowhere woont. En daar zwerfkatten verzorgt. Ze laat ze steriliseren. Ze geeft ze onderdak. Maar er was er één haar vriend. En die noemde ze natuurlijk ook Ami, Die altijd bij haar was. In huis was. Op haar stoelleuning mee tv keek. En tijdens ons kleine verblijf bij mijn zuster is Ami weggelopen. Want ja, wij komen daar met een hondje en dat was Ami nou even niet gewend. Oh dus jee. Mijn zus heeft A verdriet dat wij weer weg zijn en B verdriet dat, dat Ami ook niet meer terugkomt. Dus eigenlijk voor haar draai ik dit lied. Oh. Uh, en hoop doet ons leven. Nou, ik denk dat uh, Ami vast wel heel voorzichtig weer in de buurt zal komen. Nou, ze hè? hielden zoveel van elkaar die hun nah, horen. Terwijl wat ik de liefste van? hond ter wereld heb. Het gaat uitsluitend ja, maar ja, om de ja. natuur. Maar dat, zo ruikt het niet, hè? Vond nee, het gaat om de nee. geur. <laughs> <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, zus uh, van Beb, uh, Shirley, daar komt hij Voor jou en voor Ami. Fire and Rain. En het gaat eigenlijk om een deel van de tekst die erin zit. Daar komt hij.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 But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now, Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you, thought I'd see you. Fire and Rain, het sidekick liedje van Beb en speciaal voor haar zusje. We zwaaien even naar Shannon. Dag Shannon, tot ziens. En Shannon vond het hartstikke gezellig hier in de studio. Dus we hopen dat we misschien binnenkort een nieuwe collega hebben. <laughs> ja. Uh, we gaan alweer naar het einde van het eerste uur, Beb. Het is toch niet te glad? We komen net binnenlopen. Ja, maar weet je dat het vandaag ook al 17 januari is? Ja. Weet ik heb ik. net iedereen gelukkig nieuwjaar gewenst. Ja ja ja. ja, ja, ja. Ja, ja. Onvoorstelbaar, jongens. Het vliegt voorbij, jongens. Het vliegt voorbij. Uh, we gaan straks een eind eraan breien aan dit uur. Uh, dan gaan we eventjes natuurlijk naar het uh, nationale nieuws. En uh, de reclameboodschappen, voor zover die er nog zijn. Even kijken, ik denk het eigenlijk haast niet. Uh, dus mensen, ik zou zeggen... heb je een bedrijf of iets... Uh, meld je aan voor een mooi reclameblokje. Want ja, van de lucht kunnen we dit nee. allemaal niet betalen nee, nee. natuurlijk. Nee, Ik dacht wel. Nee. Ja. Kijk, Rabbel is natuurlijk weg. Ja, dus die, die, oh ja, die, die houden... is ook? Rabbel niet weg, hè? Alleen Marcel en zijn vrouw. Ja, ja de, de, de, maar de maar, reclame maar van die, Rabbel... De nieuwe, reclame. Eigen, de nieuwe eigenaar die moet zich gewoon bij en ons melden. Er niks meer te rabbelen. Ja. Nee, maar... Nee. <laughs> Dat gaat niet gebeuren, want dat was een samenwerking. Omdat van daaruit Goedemorgen Zandvoort werd uh, uitgezonden. Ja, okay. Dus dat was een, een, een. We hebben eigenlijk alleen nog maar een Autobedrijf Zandvoort. die uh, volgens mij. Nou, uh, meld je aan. Ja, jongens, zeggen. ondernemend Zandvoort. Steun die Zandvoortse steun ons, omroep. Kom op. We noemen jullie natuurlijk wel hè ja. als er wat te melden is. En we ja. promoten het dorp ja, wel. Dus, tuurlijk. Uh, doe wat terug om die Zandvoortse omroep op poten te houden. En meld je aan om uh, reclame te maken. En zeker rondom ons programma. Ja, want dat wordt gewoon verdurrie, hartstikke goed beluisterd. Ja. Nou, we zijn straks uh, na, de, uh, na het nieuws en de reclameboodschappen weer bij jullie terug. En dan beginnen we met een nummer wat is uitgezocht door onze Hanny, Want die heeft weer een mooie column. En ze zei zelfs, het is zelfs geen kolen meer. Ik heb er zo hard op zitten broeden. Het God, is een je... conferentie geworden. <laughs> Leg de lach niet Dat zo hoog. Ja, Even Dat de, komt de druk opvoeren. Op uh, Jongens, ik ga naar huis. Ik zie jullie over twee weken. Ik, ik wil nu wel zien wat je waard bent. Dan, hoor. Nee. nee, uh, nee. <laughs> ik ga mijn snadertrommel meenemen. Ik ga een roffeltje <laughs> geven. En dan gaat er een doek open voor de website. <laughs> er komt ook allemaal publiek. hè. We hebben kaartjes verkocht. Oh, jullie ja. zijn echt ja. heel ja. erg. A, 5 euro. Oh. Ja, oh. <laughs> Maar goed, we gaan, uh, we gaan er een eind aan breien, uh, denk ik. En, uh, nou, ja, het is nou eigenlijk al te laat om weer een, een liedje te spelen. Want dat gaan we toch niet helemaal uit kunnen draaien. Dus ik ga een, een mooi achtergrondmuziekje uitzoeken. Ja, heel snel. Ja. ja, Boris, spelen jullie dit een mooi achtergrondmuziekje? Stemmig, Oh, Close Stemmig. Your, Stemmig. your eyes, close your eyes. Relax. Prepare yourself for one of a, du a very beautiful moments which is column. about to come. The column of honey. Ja. Honey column. <laughs> is dat zo? So? Bijna wel. Meen je niet? Ja! Oh, oh, nou. Dank je, wel. Oh, nou. <laughs> Oh, nou ja, goed in ieder geval in de tweede Dus we uur hebben, hebben candlelight, we... lijkt het wel. Hè? Ja, ja, candlelight. We hebben geen eens een mooi gedicht mee. Jij in de wei, met ja. mij. Met een hardgekookt ei. Ja. Wat zijn we blij, ja? ja. Voelen we ons vrij? Gadverdij. En de pollepels staat en nog, nog steeds in de brei. Dan hebben we tijd voor een paasei. Nog maar even. niet voor mij. Dat zei zij. <laughs> jongens. Hey, jongens, waar we <laughs> mee om? <op>? Ja, <laughs> we zien jullie straks uh, na de reclame. en uh, Of na het nieuws en de reclame. Doei. Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11.00.